8 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. Aardschok veroorzaakt schrik, maar geen schade. Utrechtse burgemeester Wolfsen overleeft, raadsdebat homostel... en grote stroomstoring in het zuidwesten van de VS. De aardschok die Nederland gisteravond trof, heeft voor zover bekend geen schade aangericht. Ook zijn bij de politie geen meldingen over gewonden binnengekomen. De schok werd rond negen uur in grote delen van het land gevoeld. De politie kreeg veel telefoontjes binnen van verontruste burgers. Vooral uit Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant, maar ook vanuit de omgeving van Den Haag. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 4,5 op de schaal van Richter. Waarmee het op twee na hevigste is in Nederland in de afgelopen 100 jaar. Het epicentrum lag bij het Duitse Xanten, vlak over de grens bij Nijmegen. Daar ligt een breuklijn in de aardkorst. Volgens het KNMI veroorzaakt die breuklijn eens in de 10 à 20 jaar een aardschok. Burgemeester Wolfsen van Utrecht heeft tijdens een raadsvergadering zware politieke schade opgelopen. De raad nam diep in de nacht een motie aan waarin het handelen van de burgemeester wordt betreurd. De motie werd gesteund door Wolfsens eigen partij, de PvdA, en de andere coalitiepartijen, GroenLinks en D66. De raad vindt dat de burgemeester grote fouten heeft gemaakt in de affaire rond een weggepest homostel. Hij had meer verantwoordelijkheid moeten nemen en beter leiding moeten geven aan het overleg tussen het openbaar ministerie en de politie. Een motie van afkeuring van oppositiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie haalde geen meerderheid. Wolfsen ging tijdens het debat diep door het stof en bood zijn excuses aan voor zijn handelen in de affaire. President Obama heeft in een toespraak tot het congres... een omvangrijk economisch herstelplan aangekondigd. Dat moet de economie weer op gang helpen... onder meer door flinke belastingverlagingen... voor zowel werknemers als bedrijven. Ook wordt geïnvesteerd in infrastructuur en onderwijs. Het hele pakket kost een kleine 450 miljard dollar. Obama wil dat het congres uiterlijk eind dit jaar... zijn fiat geeft aan het wetsvoorstel. Maar of dat lukt is verre van zeker. Tot nu toe hebben de republikeinen... zijn economische plannen steeds afgewezen. Obama heeft een succes op economisch terrein hard nodig. Over 14 maanden zijn de presidentsverkiezingen... en het vertrouwen in zijn leiderschap is de afgelopen tijd behoorlijk ingezakt. In de aanloop naar de herdenking van de aanslagen van 11 september... zijn de veiligheidsmaatregelen in New York nog eens extra opgeschroefd... na berichten over een nieuwe terreurdreiging. De aanwijzingen zijn geloofwaardig, maar niet bevestigd. Al dus burgemeester Bloomberg. Volgens regeringsfunctionarissen zijn er gedetailleerde aanwijzingen... dat Al-Qaeda plannen heeft om autobommen tot ontploffing te brengen... bij bruggen en tunnels in New York en Washington. President Obama besloot na het horen van de plannen... de antiterreurinspanningen te verdubbelen. Volgens burgemeester Bloomberg hoeven burgers... hun dagelijkse routine niet te veranderen... maar hij drukte ze wel op het hart waakzaam te zijn. Het zuidwesten van de Verenigde Staten is getroffen door een grote stroomstoring. In de Staten Californië en Arizona en delen van Mexico zitten zo'n 6 miljoen mensen zonder stroom. Het openbare leven in San Diego en een aantal minder grote steden ligt stil. De steden liggen grotendeels in het donker. Twee kernreactoren in het gebied zijn op een veilige manier stilgelegd. Een van de problemen is de uitval van koelkasten en airconditionings. De temperaturen in het zuidwesten van de Verenigde Staten kunnen in deze tijd van het jaar oplopen tot 46 graden Celsius. De stroomstoring is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Het is nog niet duidelijk hoe lang de storing gaat duren. Het moet makkelijker worden om thuis te werken of iets later te beginnen op het werk. Dat vinden CDA en GroenLinks. De twee partijen dienen de komende dag een initiatief wetsvoorstel daarover in. Iedere werknemer in Nederland krijgt volgens het voorstel de mogelijkheid om flexibel te werken... tenzij er zwaarwegende belangen zijn om dat niet te doen. Daardoor kunnen bijvoorbeeld gezinsleven en werk beter worden gecombineerd. Bovendien is het zo minder druk tijdens de spits. Op dit moment is flexibel werken volgens GroenLinks... maar beperkt geregeld in de CAO of zelfs niet toegestaan. Gemeenten die problemen hebben met de beveiligingscertificaten van hun websites... kunnen hulp krijgen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het ministerie zet daarvoor vliegende brigades in. Die kunnen bijspringen als de gemeenten niet genoeg tijd of mankracht hebben om de certificaten tijdig te vervangen. Als gemeenten de beveiliging van hun websites niet op orde hebben, kunnen ze met hun digitale dienstverlening in de problemen komen. De vervanging van de certificaten is nodig geworden omdat Iraanse hackers DigiNotar hadden gekraakt. Het bedrijf dat veiligheidscertificaten uitgaf voor overheidswebsites. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen. Middagtemperatuur rond 21 graden. Later in de middag en avond op steeds meer plaatsen droog. Morgen op veel plaatsen zonnig en zomers warm. Met maximaal van een graad of 25. Later wel regen en onweersbuien. Ook zondag is nat en met 21 graden een stuk frisser. AWB Verkeersinformatie Files op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Voor knooppunt Dijl 6 kilometer... Er is een auto met aanhanger geschaard. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen met knooppunt Raasdorp. 2 kilometer. En ook 2 kilometer op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht... bij knooppunt Waterberg. Kapotte verkeerslichten die zorgen voor file op de N2. De randweg van Eindhoven tussen Veldhoven-Zuid en Eindhoven Airport. 5 kilometer. Stel. U stopt uw koelkast vol voor bezoek dat toch niet komt. Vindt u dat raar? Bij menige Groothandel zorgen de voorraden voor te hoge kosten. Bij Accountview vinden we dat raar. Daarom maken we businesssoftware waarmee u de voorraadkosten verlaagt... en uw servicegraad op peil houdt. Accountview Businesssoftware. Inzicht, grip, resultaat. Als het om pensioenen gaat, zijn er heel wat misverstanden. Zo denkt 60% van de Nederlanders dat onze pensioenpotten straks leeg zijn... als we Griekenland steun geven.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen. Voor Nederlandse begrippen was het een zware uitbeving gisteravond. Straks een reportage uit het bevingsgebied. En Rolien Kreton pelde de meningen in Trolhetten voor de ellende bij Saap. burgemeester Wolfsen van Utrecht wist ter nauwe nood het lijf te redden. Grote kritiek was er op zijn handel in de zaak met het weggepeste homo -stel. Deze man heeft er toch wel een puinhoop van gemaakt. En dat, uh, het verbaast me ook dat zijn burgemeester wil blijven zitten. Nou, daar denkt Wolfsen zelf uh, heel anders over. Er past de aftreden niet bij, maar er past optreden bij. En dus blijft hij, ondanks de zware schade, zitten. Maar er waren wel spannende uren voor burgemeester Wolfsen. Tot diep in de nacht werd er gesproken. Achter gesloten deuren. D66'er Gerda Oskam sprak na afloop met onze verslaggever Jeroen de Jager... die al die tijd stond te wachten. Wat is daar allemaal gebeurd achter de schermen? Drie uur lang. Vertel. Nou, we waren natuurlijk heel erg oneens met elkaar over hoe moet je dit nou aanpakken? Wat vinden we nou van het optreden van de burgemeester en hoe moeten we verder? Dat vergt heel wat discussie. Uh, we kwamen tot uh, dit compromis dat wij uh, uh, hetgene wat gebeurd is in uh, Terwijde zeer betreuren. Uh, dat wij ook de handelswijze van de burgemeester in Terwijde zeer betreuren. Uh, maar dat wij uh, wel handvatten hebben uh, en ook handvatten hebben gegeven uh, voor de burgemeester om dat uh, beter te doen in de toekomst. Ja. Als er van alles wordt betreurd in zo'n motie, waarom wordt dat dan niet de motie van treurnis genoemd? Omdat uh, wij vinden dat uh, wat je moet doen is een sterker, daadkrachtige burgemeester krijgen. En uh, dat krijg je niet door dat soort termen te gebruiken. Je moet de handelswijze... We staan wel in de motie. U betreurt van alles en noemt het vervolgens ja. geen motie van treurnis. Heeft de burgemeester gezegd, als jullie het een motie van treurnis noemen, dan hou ik de eer aan mezelf. Nou, ik ga niet zeggen wat de burgemeester gezegd heeft. Moet u Nee, ik maar vraag het, het u. Nee, ik ga niet de burgemeester citeren. Uh, ik heb in ieder geval zelf uh, wel gezegd, of in ieder geval d 60 heeft gezegd... wij betreuren hetgeen wat in het is dus gebeurd, wij betreuren de handelswijze. Mm. Uh, en dat betekent dat het voortaan beter moet en beter, beter kan. Nou, we hebben hem ook handvatten gegeven om dat beter te kunnen. En hij heeft daarin be beloftes gedaan en daar zullen we hem zeker aan houden. U was niet blij na de eerste termijn? Ik was zeker niet blij aan het eerste termijn. Ik vond dat de burgemeester daarin te weinig urgent, uh, urgentie toonde. Zowel in woord als in uh, houding uh, van wat er hier aan de hand was. En heeft deze 66 dan overwogen om een motie van afkeuring van de oppositie te steunen? Nou, we hebben natuurlijk de motie bekeken. Uh, wij vonden dat die motie uh, heel veel waarheden uh, in zich had. Die hebben we ook allemaal uh, ingenomen, aangenomen, hebben overgenomen. Uh, aan de andere kant... Uh, de duiding daarvan, het woord dat we dit helemaal afkeuren... Uh, dat is niet in belang van de inwoners van Utrecht. En daarvoor hebben we gekozen. Is het nou heel erg sterk dat een coalitie een motie aanneemt... die eigenlijk bijna een kopie is van de motie... die de oppositie van plan was in te dienen? Komt dat erg sterk over, vindt u? Nou, We waren het uh, voor heel groot gedeelte eens met de motie van de uh, oppositie. Uh, waar we het niet mee eens waren, was de sterke... Ervan, een sterke afkeuring daarvan. Uh, waarom? Omdat een uh, burgemeester die vleugel lam is, door die uh, motie van afkeuring, ja, dat moet je niet willen voor uh, Utrecht. Uh, dan, uh, je moet wat, wat je moet willen is dat er een daadkrachtige burgemeester is uh, die de daders aanpakt uh, en de slachtoffers helpt. Maar... En dat, we, dat willen we krijgen. U wilde die afkeuring niet uitspreken. Dat is het verschil. Het gaat op dit moment niet over afkeuring. Het gaat erom om een burgemeester te krijgen die de daders helpt... Uh, of de daders aanpakt en de, en de slachtoffers helpt. En dat is hetgene wat we voor elkaar hebben gekregen. Maar ondertussen staat er in de motie uh, wel dat hij grote fouten heeft gemaakt... Ja. dat hij onvoldoende zichtbaar en dat is geweest... Uh, en dat hij dat allemaal moet verbeteren. Dan stel je hem toch ook min of meer onder curetelen? Dat gaat over uh, wat er gebeurd is in Terwijde. En dat uh, is allemaal waar. We vinden dat hij daar te weinig daadkrachtig is geweest. We uh, vinden dat hij daar veel meer had moeten doen. Veel meer leiding had moeten geven. Uh, en dan moet hij lering uit trekken. Dan stel je hem toch een beetje onder curetelen? Nou, hij heeft alle kans om dat nu te verbeteren. De burgemeester Wolfsen moest voelen dat hij het verkeerd had gedaan... maar niet te zwaar beschadigd raken, blijkbaar. Gerda Oskam van D66 in Utrecht hoorde u in deze bijdrage van Jeroen de Jaar. Door naar Zweden, want in het Zweedse Drolhetten... wordt met spanning afgewacht op waarschijnlijk... Waarschijnlijk het finale deel van de Saap-opera. Eigenaar Victor Muller kreeg gisteren van de Zweedse rechtbank geen uitstel van betaling. Dat heeft hij waarschijnlijk meegekregen. Muller kondigde meteen aan in hoger beroep te gaan. Maar ja, de grote vraag is of het doek eigenlijk al niet is gevallen. Uh, Correspondent Rolien Kreton is nog steeds in Trollhetten um, de plaats waar de Saapfabriek staat. Rolien, heeft um, de stad nog gister, na gisteren nog hoop? Nou... De hoop is in ieder geval flink afgenomen. Het is echt een hele grote klap. Kijk, mensen die hadden toch wel hoop dat dit plan van Muller zou lukken. Dus Muller is naar de fabriek gegaan en heeft de fabrieksarbeiders daar uitgelegd wat hij wilde. Uitstel van betaling betalingaanvragen, reorganisatie doorvoeren en dan gewoon wachten op het Chinese geld. En je zag werknemers echt oplichten. Ze dachten echt dat dit zou gaan lukken. Dus dat, dit, dat de rechtbank dit nu heeft afgewezen, ja, dat is echt een enorme teleurstelling. En niet alleen voor de werknemers, maar ook voor de vakbonden en de toeleveranciers. Die hoopten ook allemaal dat dit zou lukken. Dus ja, die, die, de, daarvoor voor al die mensen is dit echt een, een grote klap. Ja, en dus veel teleurgestelde reacties vanochtend? Ja, veel teleurgestelde reacties. Uh, natuurlijk kijkt men nu ook naar, naar de volgende stap, naar het hoge Rechtshof. Uh, maar een van de vakbonden die heeft al gezegd... dat ze dinsdag naar de rechtbank willen stappen om faillissement aan te vragen. Uh, er gaat dan wel even tijd overheen voordat die aanvraag in behandeling wordt genomen. Maar kijk, ja, voor je vakbonden is het heel erg moeilijk. Aan de ene kant... Uh, Proberen ze natuurlijk uh, Muller maximaal te steunen en hopen ze dat Sapen het redt. Maar aan de andere kant moeten ze op tijd ingrijpen om loon te kunnen krijgen voor hun werknemers. Het is niet zeker of het bluff is van die ene vakbond. Dus het kan zijn dat ze toch langer wachten. Maar ja, dat is natuurlijk een, een directe dreiging voor, voor Sapen en voor Victor Muller. Ja, en Victor Muller zelf blijft maar volhouden dat er Chinees geld aan zit te komen. Gisteren ook weer eh, in de uitzending op Radio 1. Heeft hij het vertrouwen inmiddels toch verspeeld van de Zweden? Ja, kijk, de Zweden zijn heel erg verdeeld over Victor Muller. Kijk, er zijn mensen die zeggen van zonder Victor Muller was Saap al lang failliet geweest. Want het is natuurlijk, uh, het, het autobedrijf heeft al heel lang uh, met verlies uh, gedraaid. Maar tegelijkertijd krijgt Muller heel veel kritiek in Zweden. Er zijn mensen die vinden dat hij veel te veel heeft beloofd. Uh, er wordt ook gezegd van ja, in het begin, toen die problemen begonnen met toeleveranciers, dat is zo'n vijf maanden geleden, toen heeft hij de problemen echt weggevuigd. Gewuifd, heeft hij gezegd dat er niets aan de hand was. Um, dus ja, de meningen zijn heel erg verdeeld. Maar er is dus veel, veel kritiek. Hij gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter. Hij probeert, en dat doet hij al die tijd, altijd te winnen. Tegen beter weten in, gelooft hij er toch nog in? Ja, ik denk dat hij er toch nog uh, in geloofd. En in ieder geval denk, denk ik dat hij tot het bittere eind zal doorgaan. Ik heb hem gisteren uh, lang gesproken en ja, uh, het viel me echt op dat hij uh, geen seconde denkt aan, aan uh, stoppen. Um, want hij kan ook zelf faillissement aanvragen, maar dat zie ik gewoon niet gebeuren. Dus ik denk nu dat de, dat de procedure is dat die aanvraag bij het Hoogrechtshof uh, wordt gedaan. En daar hangt het nu van af. Als dat wordt afgewezen en er worden geen andere uh, investeerders gevonden, ja, dan is het echt afgelopen met, uh, met Saab. Dan kan het wel zijn dat delen van saap worden doorverkocht. Maar zeg maar de saap zoals we die nu kennen, de Zweedse saap met een fabriek in Zweden, dat is dan allemaal afgelopen. Correspondent Rolien Kreton vanuit Trollhättan. Premier Rutte wil hard optreden tegen landen die hun begroting laten ontsporen. Ze moeten gedwongen uit de eurozone gezet worden. Daar gaan we het zo over hebben. John Bakker voor de Verkeersinformatie. Files op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht... bij Waardenburg nog 4 kilometer. Inmiddels zijn de rijstroken weer open. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... bij Knoppen Raasdorp 3 kilometer. A12 vanuit Duitsland naar Utrecht... bij Arnhem Noord 2 kilometer. En kapotte verkeerslicht op de N2... de Randweg van Eindhoven... Die zorgen voor file tussen knooppunt Hoogt en Eindhoven Centrum, 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Dat gebeurde een paar minuten na 9 uur gisteravond. In grote delen van het land, vooral in het oosten, was een aardschok te voelen. Met een kracht van 4,5 op de schaal van Richter. Verslaggever Martijs Holtrop gelijk erop uit en hij begon in het grensplaatsje Serenberg. De hond vloeg uit, ik begon te blaffen. En toen zat ik in huis en de, de stoelen liggen hier en weer... Ik was een er nu aan de hand? Ik ja. ben hier naar buiten. toen ja, hoorde ik de buurvrouw al van, wat is er gebeurd? Ik zeg, ja, de, de banden ben al op. Ja, de artskok. Ik zat op de stoel en ik dacht, wat is er toch? Ik denk, ik, ik, ik en weer. Hoe ver ongeveer? Nou, twee, drie centimeter. En hoe lang duurde het ongeveer? Nou, het was maar even. Een paar seconden? Ja. ja. vijf seconden geduurd. Want ik schrok me kapot... Want ik was uh, toevallig uit televisie aan het kijken en alles rammelde wat nu normaal was. Dus, uh... Ik hoor de televisie. Staat u nog op zijn plekje? Ja, gelukkig wel ja. Want minder uh, meen dat hij naar beneden viel. Dat is mijn uh, enigste ding wat ik heb. In de Lutgardastraat wordt gewerkt aan de glasvezel. Dat is ook de plek waar de buurtbewoners met elkaar praten. Over de aardschok. Heeft u hem ook gevoeld? Ik heb hem zeker gevoeld ja. De bodem trilt en dat was heel... Uh... Ja, een beetje een dof gedreun en, en het was net of je of de hele, op, op een bewegende plaats staat. Heel gek. Maar goed, het is, het is maar eventjes en dan is het ook weer over. Maar je staat er gewoon even te kijken van, hé, hey, wat is dit? Bent u geschokken? Nou, eigenlijk niet eens. Ik, ik was eigenlijk een, maar Ik was heel snel en ik dacht van, ja, dit is gewoon een aardschok. Ja, ik geloof dat allemaal wel meevalt. Zo'n zo dingen kunnen, ja, gebeuren zo af en toe in Nederland ook. En als het niet harder gaat dan dit, dan denk ik dat het wel meevalt. Van het grensdorp Zerenberg ben ik doorgereden in westelijke richting. Ik ben in Duiven aangekomen, dat is bij Arnhem in de buurt. Bij mevrouw... Rouwenhorst. Nou, ik lag op de bank, gewoon te rusten. En ik, nou, ik lag rustig en ineens voelde ik een schok. En ik denk van, wat is dit? En ik sprong op en ik denk van, kan dat wel? En mijn man die zegt van, heb je dat ook gevoeld? En de lamp die trilde. En de bank, ja, die is best wel zwaar. En die trilde helemaal. En ik sta op en ik loop naar buiten. En ja, een beetje kijken van, ja, is er nog meer aan de hand? Maar dat was gelukkig niet. En de bank staat weer op zijn plek? Ja, maar die, die was niet verschoven. Dus okay. dat scheelde alweer. Ja. U bent wel een ja. beetje geschrokken, hè? Ja, best wel. Ja. Want we hadden het in Turkije ook meegemaakt. Dat was dezelfde gewaarwording een beetje. Maar dat was ook heel eng. Ja. En dat, dus ik had echt zoiets van, als er maar niet meer komt. Als er maar niet, ja... Een naschok? Ja, een naschok. Ja. Ja. Daar ben ik wel een beetje bang voor. een ja. trillen in de buik nog steeds. Ja. Dat is best wel, uh, ja, best wel heftig. Het duurde maar een paar seconden. Ja, het duurde echt heel kort. Echt, je, je trilt, je, je gaat heen en weer... en je springt van de bank af en het is voorbij. Ja, Dat is, ja heel raar. Heel, best wel eng. Eerst trilde de grond en nu trilt u, weet ja. je? Ja, echt wel nog. Dat is best wel raar natuurlijk, maar ja je, weet, ja, je weet niet wat er verder gebeurt, hè? Nog iets dichter bij het epicentrum, Middelaar in uh, Noord-Limburg. Inderdaad. Hoe was de schok hier? Eh, we voelden een, red, een, red, een redelijke trilling. Het was even schrikken. En de mensen gingen de straat op. Een aantal mensen dan. En voor de rest, eh, ja. Nee, als, als ik u zo hoor, dan uh, valt het dus wel mee. Ik vond het hier uh, op zich wel mee uh, vallen. In uh, 1992 was het uh, wat zwaarder. Maar dat was in de nacht. Maar hier viel het uh, op zich eigenlijk wel mee. Maar uh, je schrikt wel. Ja, het was vooral de schrik. Schade of slachtoffers zijn niet gemeld. Het bleef bij schuddende banken, rinkelende glazen en één gevallen papegaai. Tien minuten voor half negen is het u luistert naar het NOS Radio 1-journaal... door naar het conflict tussen Israël en Turkije. Turkije speelt hoog spel met Israël. Premier Erdogan zegt dat bij een volgende vloot naar Gaza... er een escorte van Turkse oorlogsfregatten mee zal varen. Daarmee verwijst Erdogan naar de aanval vorig jaar mei van Israël... op een konvooi met hulpgoederen naar Gaza. Een Turks schip werd toen geënterd en negende opvarenden vonden de dood. Israël weigert om hiervoor excuses aan te bieden. En dat uh, wordt nu gevoeld. Correspondent Bram Vermeulen in Istanbul. Bram, zouden de Turken het laten aankomen op een confrontatie op zee? Nou ja, als, je, als je goed naar de premier luistert... dan is het in elk geval niet langer ondenkbaar... dat uh, de oorlogsvergatten van Turkije tegenover die van... Israël komen te liggen in het oostelijk gedeelte van de Middellandse Zee... voor de kust van Gaza, waar de Turken nu willen gaan patrouilleren. De premier zei tegen Al Jazeera dat hij in elk geval onder geen beding... een herhaling wil van vorig jaar, toen die Israëlische commando's... negen Turken doodschoten aan boord van dat hulpschip de Mavi Marmara... op weg naar Gaza. Ja, Dat moet toch allemaal heel alarmerend zijn voor Europa... vooral voor de Verenigde Staten. Want nu heb je dus een NAVO-lidstaat, Turkije dat een andere trouwe bondgenoot Israël uit wil dagen op zee. Ik, bedoel, ik denk niet dat het erg realistisch is dat we straks op, uh, op de Middellandse zee zeeslagen gaan zien. Maar goed, een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat heb je vorig jaar ook gezien op het moment dat er soldaten aan boord zijn aan hun schip, je weet maar nooit wat er kan gebeuren. En je ziet nu wel dat de Turkse premier onderhand... iedere dag er een schepje bovenop doet hè, in zijn anti-Israël-retoriek. Ja, Bram, waarom is dat? De ambassadeur was al teruggetrokken... de ja. Israëlische ambassadeur uitgewezen. Waarom drijft Erdogan dit nog verder op de spits? En zegt hij het ook nog bij Al Jazeera? Ja, hij bedoelt inderdaad belangrijk wanneer hij het zegt. Namelijk nu aan de vooravond van zijn bezoek, maandag, aanstaande maandag, aan het Midden-Oosten. Hij zal naar Egypte reizen, hij zal naar Libië reizen, hij zal naar Tunesië reizen. Als de eerste grote wereldleider gaat die op bezoek in die landen. En inderdaad, let even op tegen wie die het zegt. interview wordt uitgezonden op de Arabische Al Jazeera. Dus dit is duidelijk dat de Turks premier zich uh, als de grote regionale leider probeert te presenteren... in het machtsvacuum dat je nu hebt in, in Noord-Afrika. En tegelijkertijd probeert hij toch ook de aandacht af te leiden van een aantal grote Turkse mislukkingen. Ga maar naar de machteloosheid van de Turken in de crisis in Syrië... waar elke dag wordt geschoten op demonstranten, maar waar Turkije eigenlijk niets aan kan doen. Maar bijvoorbeeld ook hier de oorlog in eigen land tegen de Koerden... waar ook ongewapende burgers slachtoffers van worden, bijvoorbeeld tijdens bombardementen op Noord-Irak. De Bram van Meulen hoorde u vanuit Istanbul... over de druk die Turkije legt op de relatie met Israël. Dan terug naar eigen land en naar Europa. Zo scherp had nog geen regeringsleider het durven zeggen. Maar premier Rutte is de eerste. Landen die bij herhaling hun begroting laten ontsporen... kunnen gedwongen worden uit de euro te stappen. We gaan naar Joost Vullings in Den Haag. Joost, waarom zegt Rutte het nu zo hard? Ik denk dat de irritatie over Griekenland heel erg begint op te lopen... in Den Haag en ook elders in Europa... Ja, vorige week hebben de Grieken laten weten van ja, ons begrotingstekort is toch weer hoger dan gedacht. En daar, wa daar waren gewoon hele harde afspraken over met het eh, Internationaal Monetair Fonds en met de Europese Unie om de boel op orde te krijgen. Dus ik denk dat eh, ja, de versnelling wat hoger wordt geschakeld. Hey Joost, hij zegt dit in een ingezonden stuk in de Financial Times. In een brief aan de Kamer uh, zegt Rutte het wat minder hard. Waarom? Ja, dat, dat, dat is inderdaad zeer opmerkelijk. Sowieso is het eigenlijk wel heel opmerkelijk... want hij zegt van ja, we gaan dan uh, landen uh, dwingen uit de euro te stappen. Uh, ja, formeel gezien uh, kan dat niet. Je kan uh, alleen... Ze zeggen eruit stappen als je dat zelf uh, beslist. Dus dat dwingen, dat uh, moet je eigenlijk een land wel een beetje, beetje wegpesten. Maar goed, daar zullen ze wel zo hun politieke uh, spelletjes uh, <lacht> voor hebben. Um, maar ja, het is het wel weer gek inderdaad. Want uh, woensdag, uh, woensdag was het ja. Toen presenteerde hij de plannen uh, van het Nederlands kabinet, de visie op de euro. Toen zeiden ze van ja, er moet zo'n commissaris komen voor begrotingsdiscipline. Die, die strenge straffen kan opleggen. En toen heeft hij wel in de interviews gezegd van ja, ja en, en wie weet, uh, moeten we dan maar eens, uh, moet Griekenland er eens over nadenken of ze nog wel in de euro willen zitten. Ja, nu hebben ze het in keer over overdwingen. Dat is een stuk sterker. Wat daarachter zit, weet ik niet. Maar ik kan wel voorspellen dat maar zeggen, dat verschil in toonhoogte... bij de oppositie uh, ongetwijfeld weer tot irritatie gaat leiden. Ja, want die kunnen natuurlijk uh, aangeven nu... dat hij een ander gezicht heeft in het binnenland dan in het buitenland. Ja, dat, dat, dat zullen ze ongetwijfeld Kamervragen over gaan stellen... En dan, dan zal Rutte wel weer met een antwoord komen. Uh, dat weet ik niet, maar hij, hij, hij zal wel iets zeggen. Uh, maar ja, het, het is inderdaad wel weer opmerkelijk. Want het is natuurlijk de zoveelste keer bij de euro... dat die communicatie daarover toch een beetje, een beetje moeilijk loopt. Dus dat uh, wordt zeker vervolgd. Ja, over communicatie gesproken. Hij doet het vast niet alleen. Hè? De jager was ook in Duitsland om met Schäuble te overleggen. Duitse collega. Is dit een gezamenlijke actie? Is het een serieus dreigement richting de Grieken? Ja, dat denk ik wel. In het, in het Financieel Dagblad, de Nederlandse variant... staat bijvoorbeeld een artikel dat dus die, die Duitse minister Schäuble ook heeft gezegd gisteren in Duitsland... van ja, als die Grieken gewoon zich niet gedragen... dan, ja, dan moeten ze misschien ook maar uit de euro. En, en dinsdag is er een overleg geweest tussen Nederland en Duitsland in Berlijn. En daar waren de Finnen ook bij. Ja, het is niet gek om te denken dat men daar die, die optie heeft besproken. Kijk, het is natuurlijk een, een constant een kat en muisspel tussen de landen van de euro en, en, en Griekenland... Kijk, Griekenland wil die lening hebben, want vooralsnog hebben ze altijd gezegd... we willen in de euro blijven. Eh, dat geld wil, willen die landen best lenen, maar die willen wel dat Griekenland echt maatregelen neemt. Nou, hoe krijg je Griekenland zover? En Griekenland weet natuurlijk ook, ja, tot op heden wilden ze ons altijd in de euro houden. Dus vroeg of laat gaan ze ons geld dat toch wel geven. Dat is een soort psychologisch spel. En kennelijk heeft men dus nu het gevoel dat men een tandje bij moet zetten. Omdat men denk ik toch niet het gevoel heeft dat de Grieken helemaal begrijpen. Of in ieder geval uh, zich niks van die andere landen aantrekken. En ik denk dat dat tot, tot grote irritatie en, en ook spanning leidt in de Europese hoofdsteden. Rutte vindt dus als uiterste consequentie dat Griekenland uit de eurozone gezet kan worden. Joost Vullings hoort u vanuit Den Haag. Het is uh, bijna half negen. We gaan nog even naar Joris van der Kerkhof. Die is uh, vanochtend uh, op de bouwplaats op zoek naar bouwvakkers die zich druk maken over de pensioenplannen. Heb je al gevonden, Joris? Ja. Nee, die heb ik nog niet gevonden. Van Dalsen naar, naar Omme uh, verhuisde inmiddels. Van een school die in aanbouw is naar een uh, brandweerkazerne, politiekantoor en um, gemeentewerf die uh, gebouwd wordt uh, in Omme. Van de wat oudere mensen in Dalsen naar wat jongere mensen in Dalsen. Um, aan Eentje, heel korte vraag: pensioenen, bent u er mee bezig? Nou, niet echt, nee. Daar gaan we dan straks naar half negen over doorpraten waarom die daar dan niet mee bezig is. Op een dag dat zijn vakbond, FNV Bouw, of de vakbond waar hij bij aangesloten kan zijn... gaat beslissen of dat ze het pensioenakkoord ondertekenen, doet de Abfacabo, doet dat ook. En dat allemaal omdat er maandag een bondsraad is van de FNV. En dan weten we of dat het akkoord van een paar maanden geleden ondertekend wordt of niet. Goedemorgen ondernemer.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 24 september tot en met 2 oktober. Kijk op beeld beeldvanoverijssel.nl Uw mensen zijn dag en nacht bereikbaar. Maar weegt dat op tegen een burn-out? Vossenblond van Rasha Peper. Een weergeloze roman over de liefde en de dood. Vossenblond. De nieuwe roman van Rasha Peper ligt nu in de winkel. Ook verkrijgbaar bij de Liepersboekhandel. Natuurlijk kunt u verzuim verzekeren. Maar dat is nog geen verzekering tegen verzuim.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 Eén bedrijfsbrede aanpak voor zorg, gezondheidsmanagement, verzuim en inkomen. Vraag het gratis boekje aan op zilverenkruis.nl/slash bedrijven. Samenwerken aan gezond ondernemen. Dat is de plus van Zilveren Kruis. Radio 1 Het NOS-journaal. Burgemeester Wolfse overleeft motie gemeenteraad. En geen schade bij aardbeving in Nederland. Goedemorgen, het is half negen, ik ben Ewald de Jong. Burgemeester Wolfse van Utrecht heeft het debat over een weggepest homostel overleefd. Wel liep hij politieke schade op. Zijn eigen partij, de PvdA, steunde een motie van coalitiegenoot GroenLinks... waarin het handelen van de burgemeester wordt betreurd. De raad vindt dat de burgemeester grote fouten heeft gemaakt. Wolfse heeft geen seconde overwogen om af te treden. Dat uh, vanaf, vooraf werd al gezegd, ook door de, nou, bijna de hele raad uh, van de burgemeester kan blijven. Er zijn serieuze dingen misgegaan. Dat moet beter. Die wil heb ik ook. Ik, dat moet anders. Ik wil het anders. Dat spoort met de verlangens van de raad. Dat spoort met mijn eigen ambities. Dus dat past de aftreden niet bij, maar dat past optreden bij. Een motie van afkeuring van oppositiepartijen haalde geen meerderheid. De aardschok die Nederland gisteravond trof, heeft voor zover bekend geen schade aangericht. Rond 9 uur s'avonds werd de beving in grote delen van het land gevoeld. De politie kreeg telefoontjes uit Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant, maar ook uit Den Haag. In Arnhem trilden de muren, zegt deze man. Ik zat op mijn kamer met uh, laptop en het uh, ja, huis begon een, keer een beetje te schudden. En ik dacht van, wow, wat is dit? Want ik had er nooit een aardbeving gevoeld. Dus ja, het was echt heel, uh, heel, heel vreemd, ja. Het epicentrum van de aardbeving lag in Duitsland, vlak over de grens bij Nijmegen. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 4,5 op de schaal van Richter. Het was de op twee na hevigste aardbeving in Nederland in de afgelopen 100 jaar. President Obama heeft in toespraak tot het Amerikaanse congres... een omvangrijk economisch herstelplan aangekondigd. Hij wil met onder meer een flinke belastingverlaging de economie weer op gang helpen. De maatregelen kosten een kleine 450 miljard dollar. Obama noemt zijn plan de American Jobs Act. The purpose of the American Jobs Act is simple: to put more people back to work and more money in the pockets of those who are working. It will create more jobs for construction workers, more jobs for teachers, more jobs for veterans, and more jobs for long-term unemployed. Meer banen creëren dus. Obama wil dat het Congres voor het eind van het jaar zijn goedkeuring geeft. In New York is de beveiliging voor de herdenking van de aanslagen van 11 september verder opgeschroefd. De Amerikaanse veiligheidsdiensten hebben specifieke en geloofwaardige informatie. Die komt van afgeluisterde gesprekken en van onderschepte e-mails van Al-Qaeda-leden. Zegt correspondent Wessel de Jong. Het zou om, uh, om drie mannen gaan die met, uh, met autobommen zondag uh, bij die herdenking dan mogelijk een bom zouden willen laten afgaan, mannen uit Afghanistan en, uh, en Pakistan. Nou, de burgemeester van New York gaf daar een uh, persconferentie over. Hij zei, we zijn waakzaam, we zijn bezig, we houden alles uh, verscherpt in de gaten. Rond 11 september is er altijd extra terreurdreiging in Amerika, maar die was nog nooit zo concreet.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 Twee kernreactoren in het gebied zijn op een veilige manier stilgelegd. De stroomstoring is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. En ook in Nederland is er een stroomstoring, maar aanzienlijk kleiner. Op goeré overflakkee zitten sinds 5 uur vanochtend zo'n 2000 huishouders zonnestroom. Steden over de oorzaak van de storing. De oorzaak is dus een kortsluiting uh, en daardoor een kapotte kabel. En uh, wellicht dat dat uh, te maken heeft met de vele regenval van de afgelopen tijd. Waardoor kabels eerder uh, ja, veel vocht te ver krijgen en daardoor iets eerder kabel kapot gaan gaan. Gisteren waren er in dezelfde regio ook al stroomstoringen. Thuiswerken of later beginnen op het werk moet makkelijker worden. GroenLinks en CDA dienen vandaag een wetsvoorstel daarover in... want de voordelen van flexwerken zijn groot, zegt GroenLinks-kamerlid van Gent. Minder ziekteverzuim, minder stress, minder files, minder kantoren nodig... en hogere arbeidsproductiviteit. Volgens het voorstel moet flexwerken voor iedereen mogelijk worden... tenzij de werkgever goede redenen heeft om het niet toe te staan. Met de nieuwe wet kunnen bijvoorbeeld het gezinsleven en werk beter worden gecombineerd. Volgens CDA-kamerlid van hier moeten werkgevers niet bang zijn... dat werknemers te weinig werken als ze thuis zijn. Ik denk zelfs dat het risico eh, dat de werknemer zich thuis zeg maar, eh, eh, zich te veel inspant hè, en, en, en privé niet meer van werk kan onderscheiden, dat dat groter is dan dat men er eh, een slaatje uitslaat. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Er is veel bewolking en de temperatuur ligt op dit moment rond 16 graden. Waart een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richting. Overdag zijn er veel wolkenvelden en is er maar weinig ruimte voor de zon. Heel plaatselijk is de bewolking dik genoeg voor een beetje regen of motregen. De zuidwestenwind voert warme lucht aan en de middagtemperatuur komt uit tussen 18 graden op de wadden en 22 graden in het zuiden van het land. Later in de middag en avond wordt het vanuit het zuidwesten droog. Komende nacht klaart het tijdelijk op en verspreid over het land ontstaan enkele mistbanken. Morgen wordt het op veel plaatsen een zomers warme dag met maximaal tussen 23 en 28 graden. Er zijn wolkenvelden afgewisseld door zon... maar later in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe... en in de avond volgen enkele regen- en onweersbuien. Nou, we hebben verkeersinformatie zes files. 16 kilometer bij elkaar, eigenlijk maar eentje die opvalt... na een ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij Zalt bommel 5 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het is zondag, tien jaar geleden, dat Al-Qaeda de aanslagen pleegde... in New York en Washington. En sindsdien is er een wereldwijde oorlog tegen terreur. Over de aanslagen en de nasleep spreken we met minister van Buitenlandse Zaken... Uri Rosenthal. Meneer Rosenthal, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar was u? Weet u het nog toen het gebeurde in New York? Ja, dat weet ik nog. Ik was in de Eerste Kamer. Wij, hadden, wij kwamen terug van het recess. En ik herinner me nog goed, en dat was een merkwaardige samenloop... van omstandigheden, dat de toenmalige voorzitter van de Eerste Kamer... Frits Kortals Alters had besloten om op de eerste dag van uh, de Kamer... een evacuatieoefening te doen met de Kamerleden. Ja. Ja. En uh, uh, wij, wij morden daarover, maar het moest nu eenmaal. En toen uh, was die evacuatieoefening uh, klaar. En pal daarop kwamen de berichten uit uh, New York... En realiseerde zich toen meteen de impact die de aanslagen zouden hebben? Het was voor mij niet anders dan voor anderen. De eerste aanslag die insloeg in een van de Twin Towers... leverde natuurlijk de, de reflex op, het zal wel een ongeluk wezen. Uh -huh. Bij de tweede was het natuurlijk iets heel anders. Meneer Rosenthal, toen werd gelijk gezegd, dit zal de wereld veranderen. Is dat inderdaad zo gebeurd als men het toen vermoedde? De wereld is veranderd, op een aantal punten anders dan men had, had verwacht. Uh, maar uh, dat uh, de uh, dreiging van het terrorisme, uh, die uh, dus mondiaal is... dat die veel sterker uh, in beeld is gekomen... en dat men zich daar ook tegen is gaan wapenen. Ook vooral, uh, zeg ik nu vanuit mijn uh, positie... met uh, vergaande internationale samenwerking... dat zijn natuurlijk zaken die, uh, tot die verandering uh, laten zien. Ja. Ja. Maar de, de, de vrees dat dit de wereld zou veranderen... dat er definitief een scheiding zou plaatsvinden... tussen uh, maar misschien wel het islamitische gedeelte... en het westerse gedeelte van de wereld, dat is niet gebeurd. Nee, dat is niet gebeurd. Het, het, het is zo als we kijken naar uh, de wijze waarop het uh, internationale terrorisme zich uh, heeft gemanifesteerd. Is het, is het uh, natuurlijk zo dat het uh, uh, islamistisch terrorisme, zoals dat wordt genoemd, natuurlijk uh, ons uh, de nodige uh, narigheid heeft bezorgd. Ook na 11 september. Denkt u aan de aanslagen in Londen, in uh, Madrid, ook, ook elders in de wereld, ook in. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, uh, het gebied Pakistan-India, uh, maar er zijn natuurlijk ook andere uh, terroristische dreigingen geweest en uh, wat dat betreft um, uh, is het zo dat uh, we natuurlijk op dit punt zeer alert zijn geworden op wat er in de uh, islamitische wereld zich afspeelt, maar het betreft niet alleen de zaken daar en Uiteraard, uh, ik neem aan dat u daaraan denkt... Uh, is het zo dat uh, um, we sinds uh, het uh, einde van het vorig jaar, begin dit jaar... natuurlijk in die Arabische streep-islamitische wereld... Uh, ontwikkelingen zien die um, uh, velen die een clash of civilizations hadden voorspeld... een botsing van de beschavingen niet hadden uh, voorzien. Ja, en misschien moeten we dan ook wel stellen dat... Um democratie niet met wapens opgelegd kan worden? Dat dat van binnenuit moet komen zoals we dat hebben gezien... juist bij de Arabische lentes? Dat democratie uh, in belangrijke mate van binnenuit moet komen... is inderdaad een zaak die we nu heel duidelijk voor ogen hebben... vanuit die Arabische wereld. En uh, op dat punt uh, laat ik niet na om al maar te zeggen... dat uh, we bijvoorbeeld waar het Tunesië, Egypte betreft... En ook Libië uh, mogen constateren dat uh, de mensen zelf uh, in belangrijke mate hun vrijheid hebben bevochten. Ja. He, en, en ook uh, dus uh, toe willen naar het vasthouden van die vrijheid via democratie en uh, respect voor de mensenrechten. Ja, En het is relatief zonder al te veel geweld gebeurd en ook niet met de islam als drijfveer. Heeft u dat positief verrast? Uh, dat heeft mij uh, niet uh, positief verrast. Het is natuurlijk nu, nu afwachten hoe de uh, verhoudingen in de Arabische wereld zullen... in die landen die hun vrijheid aan het bevechten zijn of bevochten hebben... hoe die zaken zich nu zullen ontwikkelen. Uh, daar moeten we heel alert op zijn. Ja. We moeten dus ook <kuggen> niet alle kaarten zetten op een simpel beeld van uh, uh, verkiezingen die dan plaats hebben en die, als je niet uitkijkt... Euh, zouden kunnen leiden tot iets wat we helemaal niet willen... namelijk een soort van meerderheidstirannie vanuit één groep. En daarom zeggen wij ook steeds vanuit de internationale gemeenschap... dat het in de Arabische wereld nu moet gaan om zowel democratie... als ook het uh, respect voor de mensenrechten... voor de universele verklaring van de rechten van de mens. Houdt u zich als minister van Buitenlandse Zaken... überhaupt nog bezig met uh, islamitisch terrorisme, met de, met de angst daarvoor? Uh, natuurlijk uh, natuurlijk houd, houd je je als minister van Buitenlandse Zaken bezig met het uh, terrorisme. En dan speelt daar ook, maar dat is veel meer in de sfeer van de inlichtingen, diensten, et cetera. Zal natuurlijk ook meespelen uh, de vraag waar komt het vandaan. En tot op de dag van vandaag is het natuurlijk te betreuren dat uh, daar kun je niet uh, omheen. Dat uh, er belangrijke uh, uh, terroristische groeperingen en netwerken... Zijn die nog altijd de islamitische ideologie, de islamistische ideologie eh, als begin en eindpunt zien? Eh, ik noem niet alleen Al-Qaeda, ik noem ook de, de uh, Al-Qaeda in de Mareb, ik noem Al-Shabaab in uh, Somalië en natuurlijk hebben we ook te maken met de, de onverbeterlijke terroristische organisaties van Hamas en Hezbollah in het, uh, in het gebied uh, uh, uh, Palestijn gebieden uh, Gaza en in Libanon. u wel, nemen even terug naar een van uw vorige functies bij het Instituut voor Veiligheid en Crisismanagement, het COT. Um, uh, over de maatregelen die genomen zijn na die aanslagen. Rudy Giuliani, burgemeester van New York, zei tijdens die aanslagen: reflect before you decide. U staat daar helemaal achter. Zijn alle maatregelen, zijn alle acties die daarna zijn onder ondernomen, uh, wel overwogen geweest? Nou, laat ik, laat ik zeggen dat u voor, voor al dat soort zaken... Ik, ik moet me daar maar even heel, heel uh, uh, precies uh, uh, uitdrukken... moet u zijn bij uh, mijn uh, zeer... Uh uh, bij mijn collega uh, ja. veiligheid en justitie. Gaat het over, over de internationale samenwerking op een aantal gebieden, dan is het zo dat wij, dat wij bijvoorbeeld, en, en dan zit ik meer op mijn domein, in de NAVO hebben wij zogeheten nieuwe dreigingen geïdentificeerd ge in het nieuwe strategisch concept. Daar zit nadrukkelijk in terrorisme, ook piraterij, de proliferatie van nucleair materiaal. Een groot probleem, want als dat in terroristische handen valt, uh, zijn we helemaal ver van huis mm -hmm. en natuurlijk ook uh, de, uh, het wat wel wordt genoemd uh, cyberattacks, cyberterrorisme. Ja. Huh? ja. Heeft u in dat opzicht, uh, als we het dan toch over cyberterrorisme hebben, de hek op DigiNote u verbaasd? Is de Nederlandse regering goed voorbereid op dat soort terreur? Uh, kijk, daar moet u dus <laughs> ook weer voor zijn, primair ja, bij mijn collega. Vast mee bezig bij mijn, ja, kijk, bij mijn collega Donner. Gaat het om de internationale kanten daarvan? Dan uh, ben ik daar vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken natuurlijk ook bij betrokken. Gaat het om, om het verhaal van waar komt het vandaan? Dan uh, moet je daar heel precies in zijn. Moet je precies weten waar het vandaan komt. En zijn, uh, zijn uh, allerlei conclusies die er in het begin over ook uh, werden getrokken. We zijn op dit ogenblik nog niet uh, verzilverd in uh, harde feiten. Aha, nou, dan spreken we daar vast later nog over. Uh, minister van Buitenlandse Zaken, Oerie Roosendaal, dank voor uw tijd. Goedemorgen. Straks het US Open zijn vannacht veel wedstrijden gespeeld. Moedersveld in te halen daar. We zetten het zo voor u op een rijtje. Eerste de verkeersinformatie bij de ANWB, John Bakker. 9 files, 29 kilometer bij elkaar. Heel normaal voor dit tijdstip. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag... daar staat de langste file bij Zoeterwoude, 6 kilometer. Na een ongeluk op de A6 richting Muiden bij Almere, 3 kilometer. En ook een ongeluk op de A27 vanuit Gorkum naar Breda... bij Oosterhout-Zuid. Daar staat 4 kilometer file en de linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Twee dagen lang werd de US Open dwarsgezeten door de regen. Heel veel regen. Marcel en Mesker, goedemorgen. Goedemorgen. Kon er vannacht wel gespeeld worden? Nou en of. Eh, tien partijen, en niet de minste, die stonden vannacht op de baan. Het ging allemaal tegelijk de baan op. Verschillende locaties, verschillende banen, wisselende banen. Het was eigenlijk een gekke huis. Maar ja, voor de fans was er heel veel te beleven. Wat was het mooist wat er te zien was? Nou ja, waar natuurlijk werd, uh, naar werd uitgekeken... was die kwartfinale partij tussen Roger Federer en Jo-Wilfried Tsonga. De Fransman had Federer op Wimbledon nog na een twee set achterstand verslagen. En ook een paar weken terug in Montreal was Tsonga de betere. Dus een angstkekener zou je het kunnen noemen voor Roger Federer. Maar ja, angstkekener of niet, Federer was een gewaarschuwd man. Oogde zeer fit, moest zelfs nog in de avondpartij... ook nog anderhalf uur regenpauze in die wedstrijd ondergaan. Maar hij hield zijn hoofd koel, cool, stressbestendig, speelde scherp... en won gemakkelijk 6-4. 6363, Dat hij won was eigenlijk al een, een, een, een mooi feit van velen, maar dat het zo gemakkelijk ging... geeft aan hoe goed hij in vorm is. En Djokovic, hoe heeft hij gespeeld? Ja, Djokovic uh, had het heel wat zwaarder in zijn kwartfinale... tegen landgenoot De uh, uh, Eerste twee sets verliepen beide in een tiebreak. Uh, Djokovic won de eerste, Tibzarowic de tweede. Maar ja, toen was het op bij uh, Tibzarowic... die natuurlijk toch lager staat op de ranglijst. Uh, meer respect heeft voor zijn goede vriend... die nog uh, afgelopen jaar bij zijn huwelijk uh, op bezoek was. Ze zijn definitief. Levenscup-teamgenoten kennen elkaar spel goed. Het was een mooie, boeiende wedstrijd. Maar ja, de derde set was het op. Tibzarowicz kreeg dan ook last van zijn been... en moest uiteindelijk in de vierde set opgeven. Dus uiteindelijk ging Djokovic in vier sets door... maar moest heel wat harder werken dan Federer. En nu staan deze twee in de eerste halve finale... die bekend is bij de mannen... Tegenover elkaar. Ja, dan krijgen we nog eerst naar Murray en Roddick tegen Nadal. En dan wordt de mannenfinale, dan zijn we weer twee ronden verder... op maandag gespeeld vanwege al die regen. Wat vinden de spelers daar eigenlijk van? Nou, uh, de spelers zijn er eigenlijk blij mee. Want kijk, voor een uh, deel van het schema, de onderste helft... dus Nadal, Murray, Roddick en Isner... ja, daar is het geen doen als zij vier dagen op rij... een best of vijf moeten spelen. Dat is... Alleen al om gezondheidsredenen is het, niet, is het niet goed. En daarnaast is het niet ver. Want Federer, Djokovic staan nu al in de halve finale. En Nadal tegen Roddick en Murray tegen Isner, die moeten nog spelen. Nou, die gaan vandaag een kwartfinale spelen. Zaterdag worden de halve finales gespeeld... En dan is er een dag rust voor de mannen. Zodat in ieder geval de confrontatie in de finale... wie dat ook mogen zijn, uh, ja, een faire ontmoeting is. En dat betekent dus geen Super Saturday op uh, zaterdag... Uh, met twee halve finales van de mannen en de finale van de vrouwen ertussen door. En dan op zondag de mannenfinale. Nee, uh, voor de vierde keer op rij maandag de finale bij de mannen bij de US Open. Nog even, waar uh, gaat het bij de vrouwen om? Wie, wie zit er nog in de strijd voor de vrouwenfinale? Nou, gisteren werden alle kwartfinales bij de vrouwen gespeeld. Uh, Williams, Serena Williams, de grote favoriete... die ging door naar de halve finale ten koste van de Russin Pavlochenkova. En Williams speelt nu in de halve finale... tegen de Deense nummer 1 Wozniacki. Zij versloeg de Duitse Petkovic. Onderin is het schema iets makkelijker, althans zo lijkt het op papier. De Australische Stozer, versloeg de finaliste van vorig jaar Swona Reva. En de verrassende Angelique Kerber staat in de halve finales uit Duitsland. Ze is de nummer 92 van de wereld, speelt het toernooi van haar leven... kwam nooit verder dan een derde ronde in een Grand Slam... en versloeg gisteren in de kwartfinale de Italiaanse Panetta. Dus we krijgen dus Williams-Wosniacki yes. en Stoser tegen Kerber. Het wordt een fijne tennisdag. Marcella Meesker, dankjewel. It appears as though something has gone into the World Trade Center. There's been another one, Carl. Yes, he hit building number one. The other building. Yes, he flew right into... And there was smoke everywhere and people are jumping out the windows. Over there, they're jumping out the windows. Good Lord. There are no words. Correspondent Wessel de Jong gaat deze week terug naar 9-11. Zondag is het tien jaar geleden. De aanslagen op het World Trade Center in New York. Een gebeurtenis die Amerika en de rest van de wereld onherroepelijk hebben veranderd. Na alle uitvoerige debatten over de toekomst van Ground Zero... wordt er nu beton gestort. Het werk daar is nog niet klaar. Maar het monument voor de slachtoffers van 9-11... dat overmorgen wordt onthuld, dat is wel af. De architect is tevreden, ondanks de compromissen die zijn gesloten. En de Irak- en Afghanistan-veteranen, die bouwen op Ground Zero... zijn gelukkig dat ze deze cirkel rond mogen maken. Kranen, betonmolens, liften... Er wordt hier keihard gebouwd op Ground Zero. En toch zie je dat dit geen gewone bouwplaats is. Echt aan iedere bouwkraan hangt een Amerikaanse vlag. De wederopbouw van deze plek dat is duidelijk een, een patriotistische taak. Raymond Blake, net naar beneden gekomen van Ground Zero. Uh, One World Trade Center, it's right there. We're about halfway up, probably 70 floors open steel. Ik uh, kon nu net naar beneden en ik was uh, aan het werk op de 70 ste verdieping. 11 september op die dag. Hoe herinner je die? Um, well, I was from Staten Island, so saw so the smoke, schools were evacuated, went home. Ik heb de vlammen, de rook, alles gezien. De bruggen werden afgesloten. Het was a scary moment, you know, I was young, I was only in 8th grade. Ik was uh, 12 jaar oud, ik kan het me nog heel goed herinneren. Het was een, uh, een angstige dag. Finished school, got to high school, and uh, since then really wanted to join the military. In hoeverre speelde 9-11 daar een rol in dat je in wilde? Dat was a very big role. Ja, dat speelde een ontzettend grote rol. You know, from that moment on. You know, ik like Ik had het gezien, ik wilde erbij zijn, ik wilde mijn, ik wilde mijn land dienen. Ja, wat dat betreft hebben ex-militairen in de Verenigde Staten toch wel een voordeel. Ook al is het crisis, op dit soort bouwplaatsen worden er speciaal plekken gereserveerd voor uh, voormalige GI's soldaten. Het resultaat zelf wordt het mooi, vind je? But then everyone else will have to catch up. But so far looks amazing. Het, uh, het zal de rest van de stad gewoon wegblazen, volgens mij. Dat is zeker niet de bedoeling van de architect van het geheel. Maar Daniel Liebeskind, zoon van Poolse Holocaustoverlevers, hij klinkt minstens zo enthousiast als de veteraan bouwvakker. Well, the Emergence of Life. I see something positive emerging out of that hole. Ik zie weer leven op die plek die zo geschonden was. Er komt iets positiefs op uit dat gat. Uh, my first beginning of the project was simply to, to not to build where people were killed. Ik vond het belangrijk dat er niet op de plek zelf gebouwd zou worden, zegt Liebeskind, wat in het begin wel geopperd is. Not only the surface with the footprints of the World Trade Center towers, but which also has waterfalls. De plattegronden van de twee torens zijn monumenten met watervallen die het lawaai wegdrukken van Lower Manhattan. So of course public space. Het uh, very, very uh, is heel belangrijk om street te creëren. Om een neighborhood te creëren connected to Tribeca Battery Park, Chinatown, Wall Street. Realmente om het in New York te brengen. Uh, Niet een separat podium zoals het was, maar really een lively, lively city. Ik wilde ook meer publieke ruimte. Er komt een nieuwe buurt die verbonden is met alle andere buurten. En geen eiland meer zoals het was, met twee torens. Plus natuurlijk een prachtige skyline van vijf torens. Die als fakels het monument belichten. At the same time, of course, in the skyline to create a very powerful kind of torch which centers on the memorial at its at its depth. Raymond, klein stikje gifgroen veiligheidsvest heeft hij aan, en een Chinees karakter is in nek getatoeëerd. Vriendelijke stralende blauwe ogen. En nu werk je op deze plek waar het voor jou eigenlijk allemaal begonnen is. Hoe hoe is dat? Het is You know, you see it fall, you watch it on TV, you see it live, and then you get to rebuild it. You actually get to be there en be een part of it. You know, change my life forever. Bijdrage hoorde u van Wessel de Jong. Meer over 9-11 vindt u natuurlijk op onze website nos.nl. Nog eventjes naar Joris van de Kerkhof. We hebben eerder deze ochtend gemerkt... dat uh, bijvoorbeeld bij de AMBO, de oudere vereniging, de oudere vakbond... Uh, mensen raak eigenlijk niet zo druk maakt over die pensioen. Op een raadpleging kwamen bijna 0% mensen af. <laughs> Joris van de Kerkhof, hoe is dat onder de jongeren? En, en ja, als die uh, aandacht er niet is, hoe verklaar je dat? Omdat ze er gewoon niet mee bezig zijn. Ouderen en jongeren binnen de bouw eh, in ieder geval. Die denken van ja, mijn pensioen, eh, dat, ook al zou je er over zeven jaar aankomen. Eh, ik ben er gewoon eh, niet mee bezig. Op één plek, eh, hier 15 kilometer vandaan, eh, waren er wel mensen lid van de vakbond. Eh, hier staan er nu drie om me heen. Jullie hoeven niet hardop te roepen, maar wie is er lid van de bond? Niemand. Uh, ja. Wel geweest? Ja, wel geweest. Wel geweest? Ja, ook wel geweest. Ja. En waarom nu niet meer? Ja goed, uh, er zijn een aantal dingen die zijn veranderd. De fosfolet is ja, en, en, en nog een aantal dingen. En de andere reden is, je kunt het geld tegenwoordig goed gebruiken. Het kost allemaal genoeg. Dus uh, vandaar. Ja, vandaag komt de FNV Bouw samen met Avocabo ook met de uitslag van, het, van jullie in ieder geval, de ledenraadpleging, FNV Bouw, uh, over de pensioenakkoorden die gesloten zijn maandag gaat dan de bondsraad van de FVV erover praten. Het feit dat ik al zoveel woorden gebruik om dat allemaal uit te leggen, betekent dat het, het zegt niks bij u? Nee, nee, in principe niet, nee. Want de, de laatste jaren zijn ze zoveel met pensioen bezig. Er wordt zoveel veranderd. Als werknemer weet je eigenlijk ook niet waar, waar, waar je aan toe bent. Eerst, eerst was het 40 dienstjaren wat je, wat je moest doen. Toen werden het 57, 58. Kijk, ze zijn er steeds mee bezig. Maar dat wil ik zeggen, als het elke keer veranderd wordt, dan willen wij ook niet waar we aan toe zijn. Ja, nou, het akkoord is nu dat het dan 66 wordt in 2020, en 67, in 2025. U bent er ook niet mee bezig? Nee, niet zoveel. veel. Nee. Nee. En u bent hoe oud? 44 jaar. Hoe oud bent u? Ik word 35. En hoe oud bent u? 22 jaar. Maar bent u er vast mee bezig, dat u nog 45 jaar moet werken? Ja, dat wel. Dat duurt wel heel lang nog. Daarom, maar goed, ja, je doet er weinig aan, hè? Ja. Moet goffen dan. Uiteindelijk uh, komt de 67 uh, vanzelf. Nou, dit gaat ook uh, vanzelf. Het bouwen hier uh, in Ommen. Het bouwen van een uh, plek waar een brandweerkazerne komt... waar de politie komt en waar de gemeentewerf komt. Hoe lang nog? Uh, goed een half jaar. Oké, okay. nou ja, dat, uh, dat is er dan. En dan uh, moet u nog... Nou, ik kan het allemaal uitrekenen. Het pensioen komt dan veel later. Ik ben het toppunt van polarisatie. Polarisatie geeft niet altijd een goed beeld van de werkelijkheid weer. Prem op weg naar het nieuws. Meneer Roemer in het kader van de polarisatie, wanneer gaat u wat meer uw ballen laten zien? Op zoek naar de bron. Nou, laat ik maar me meteen uh, mee beginnen. Oprotten met het kabinet. God, is dit is toch verschrikkelijk. De wereld op uw stoep. Ik heb het eigenlijk pas zes weken geleden ontdekt. En nu ben ik er verslaafd aan. Zo erg? Ja. Straks van half elf tot elf. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ontdek, ervaar en geniet op de Hiswa te water. Honderden nieuwe boten. Van kitesurven tot luxe jachten. En volop spetterende activiteiten. Nog tot en met zondag in Nijmuiden. Meer informatie op hiswa.nl.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 Kijk op psychozakelijk.nl. Elsevier ontleed wekelijks actuele onderwerpen. We nemen afstand en bekijken de zaak van verschillende kanten, zodat u zich een mening kunt vormen. En dit zetten we nu al even voor u op een rijtje. Twaalf weken Elsevier, plus de speciale editie Ons Brein, plus kans op een htc Desire S voor maar 15 euro. Kijk op Elsevier.nl. Eerst Elsevier. Ontdek de parel van Mexico aan de Stille Oceaan en boek nu uw winterzonvakantie naar Puerto Vallarta